ZFM, verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANW. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad... staat file tussen de A van Hoorn en Purmer en Zuid... vijf kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A5, hoofddorp Amsterdam... is in beide richtingen dicht bij Knopend Raasdorp. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via Badhoeverdorp... over de A9, A4 en de A10. En tot zover de ANW, verkeersinformatie.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 is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu even geen rust aan de kust. In een hoofd gevuld met dromen creëert ieder mens een beeld.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 voor elkaar is heel de wereld bij is er genoeg voor iedereen.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 Gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar. En natuurlijk wensen wij hier vanuit de studio... en uh, alle dames die meewerken aan het programma... even geen rust aan de kust. Al onze luisteraars en meekijkers... maar ook de niet-luisteraars natuurlijk... een fantastisch 2026 toe. Met heel veel geluk, warmte, gezondheid en... Uh, altijd maar tijd om de vrijdag tussen 10 en 12 om naar ons programma te luisteren. <laughs> vandaag uh, uh, zijn Beb en Honey afwezig. Die, hebben, die zijn lekker in het buitenland, uh, het Oud en Nieuw, aan het vieren. Die zijn er de volgende keer weer bij. Maar am I a lucky girl of niet? Ik heb uh, Lea Bos, niemand minder dan Lea Bos, bereid gevonden... om uh, mij te assisteren. Zij is vandaag mijn sidekick... En uh, zal een heleboel uh, onderwerpen tot zich nemen. En tegenover mij hebben we een gast. En uh, voordat ik haar aan u voor ga stellen... ga ik eerst een nummer voor haar draaien. Want um, je maakt zelden mensen mee die zo enorm veelzijdig zijn. Ja, je maakt wel mensen mee die heel veelzijdig zijn. Maar dat ze dan ook in alles zo goed zijn. Nou, dat is deze dame... En uh, zij vertelde mij net een verhaal, daar zullen we het dan straks over hebben. En toen dacht ik, oh, dat is dit nummer. Ik draai hem voor jou. Barbara Eklin met Am I the Same Girl. Heerlijk nummer. En uh, die heb ik vandaag speciaal gedraaid voor Sabrina Vermeulen. En uh, ja, misschien, misschien dat de tekst uh, in het liedje zelf een beetje afwijkt. Maar ik vond gewoon die titel heel mooi. Uh, omdat jij ook vertelde... Um, dat een coach van jou zich afvroeg. Van, ja, wie ben je? Wat doe jij nou eigenlijk? Hoe moet ik jou omschrijven? Nou, ik, uh, ik laat Alea over. Om te kijken of we jou duidelijk kunnen krijgen. Uh, wie is nou Sabrina Vermeulen? En wat doet ze? En, maar vooral, wat doet ze eigenlijk niet? Nee, ik vind dat dat een, een, een kortere lijst is, denk ik. Wat ja. je niet doet. Ja. Uh. <laughs> Misschien wat ik nog niet doe. Oh, kijk. oh Die vind ik oh, ook mooi. Ja, ja dat is ja. helemaal ja. weer. Jeetje. Nou, welkom. Dankjewel. De ten eerste natuurlijk. Um, ja, ik denk dat toch dat ik wil beginnen... Uh, Tuurlijk. Eigenlijk, met het boek. Uh, met het boek. In, ja. de, in de schrijvershoek. Uh, ik ben zelf ook een, een hele grote lezer. Dus dan gaan we al snel richting boeken. Um, want vrij recent heb jij twee boeken uitgebracht, hè, toch? Of, of een, een boek en een bundel. Hoe zou je dat omschrijven, die, die, die andere? Ja. Uh, ja, ik, snap, ik snap een beetje de verwarring. Ja. Um, ik heb begin uh, 2025 heb ik een voor de kunstactie gedaan... Uh -huh. met het idee, ik ga een boekenbundel uitbrengen. Dus een gedichtenbundel met fotografie en een verhalenbundel... Uh -huh. Um, en gaandeweg is eigenlijk het boek met de uh, fotografie en de gedichten... is van vorm veranderd. Um, en die vorm heb ik ook losgelaten eigenlijk op dit moment. Um, en zo is, heb ik eigenlijk uh, vaart gezet achter de verhalenbundel. Mm -hmm. En dat klinkt misschien een beetje gek. Um, maar dat is een, uh, een bundel die eigenlijk uh, uh, is ontstaan over een periode van 15 jaar. Oh, wauw, ja. Yeah. En het hele... Ja, de meeste verhalen waren er eigenlijk al. Uh, um, en omdat ik uh, toch wat druk ervaarde. Omdat ik nou ja, die voor de kunstactie had gedaan. Mm -hmm. En uh, uh, ook wel voelde van, er moet iets gaan komen. En, uh, maar ik wil eigenlijk meer ruimte hebben om dat andere boek te laten ontstaan. Zoals het bedoeld is, zeg oh, maar. Ja. Had ik zoiets, nou weet je, dan, dan gaan we eerst even die uh, verhalenbundel uitbrengen. Ja, tof. Nou, ja. en die is er. De die is er levenskunstenaar. Ja. Ik vind dat zo'n toffe titel. Ik, ik zat er naar te kijken, want hoe hoe de levenskunstenaar is dat? Uh, waar waar komt die titel vandaan? Ja, mooie vraag. Um, uh, een vriendin van mij die noemde mij op een gegeven moment uh, de levenskunstenaar. Oké. Okay. En of levenskunstenaar. En uh, uh, nou, ik uh, ben van mezelf best optimistisch. Mm -hmm. uh, maar zoals iedereen in het leven is het niet altijd makkelijk. Mm -hmm. um, en uh, ja, zij, zij had en heeft bewondering voor hoe ik als dingen tegen... Uh, of, ja, tegenstaan wil ik niet zeggen, maar als dingen nou ja. anders lopen dan dat ja. je verwacht... hoe ik er dan toch altijd een positieve draai aan kon geven. Uh, en toen dacht ik, goh, dat is eigenlijk best wel een mooie uh, titel voor een boek... Nou ja, sowieso een mooie titel natuurlijk om te krijgen ja. van iemand. Maar voor een boek ook inderdaad heel mooi. Uh, en ik denk dat het ook... Uh, oh ja, sorry, ja, er wordt even een beetje geregisseerd in de studio. Dat krijg jij met Dolly Tempirik, Die gaat dan regisseren, dat kan ze ook heel goed. Uh, uh, maar ook specifiek voor uh, de titel van dit boek vind ik het heel erg passen. Ik heb een paar uh, mooie verhalen mogen lezen al. Um, want eigenlijk het mooie van dit boek is... is jij beschrijft inderdaad op best wel poëtische manier... eigenlijk gewoon het alledaagse leven. Dus maar wat je bent tegengekomen... en uh, hoe je daarover nadenkt ook. Ja. Um, dus inderdaad, jij zegt over een periode van 15 jaar... Uh, waren eigenlijk al die verhalen er dan. Dan ben ik wel benieuwd hoe... Uh, filter je? Want je zal heel veel hebben meegemaakt. Hoe weet je nou, oh ja, dit verhaal moet er echt in... en dit verhaal, nou, weet ik niet. Ja, dat is een leuke vraag, inderdaad. Uh, uh, misschien is het leuk om eerst te vertellen... hoe die verhalen dan eigenlijk ontstaan. Zeker, ja. Want, um, uh, nou, zoals iedereen maak je dingen mee. Mm -hmm. En uh, die verhalen, die schrijf ik niet... daar ga ik geen uren voor zitten... Ja. Dus dat is, ik maak iets mee, uh, ik zie iets in de trein bijvoorbeeld. En ik mm -hmm. denk hmm, dat is een beetje gek, maar ook wel grappig, opmerkelijk. Mm -hmm. um, en dan ga ik op mijn telefoon en maak ik een notitie. Of ik begin eigenlijk te schrijven. En zo zijn die verhalen eigenlijk ook vooral onderweg ontstaan. Dus op het moment dat ik in de trein zat, of als ik op een bus zat te wachten... of uh, nou ja, op een bankje in een park, uh, ja, dan schreef ik die verhalen. En... Um, jammer jammere is dat uh, soms raak je ook verhalen kwijt. Oh, ja. uh, en uh, ja, hoe ik dan een selectie maakte. Ik denk dat ik op een gegeven moment ben ik, heb ik al die verhalen heb ik gebundeld. En ben ik ook wel gaan nadenken van ja, wat is nou leuk voor anderen om ook te lezen? Mm -hmm. En wat is nou meer een soort dagboekfragment voor mezelf? Oh, en ja, niet ja. zo heel erg boeiend misschien voor iemand anders. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik daarin uh, vooral een schifting heb gemaakt. Kijk, ja, ja tof. Ja, Ik ben nu ook wel benieuwd, want we hebben het natuurlijk heel veel over... Uh, wat je allemaal wel niet doet en wat je niet doet. En uh, om er nou achter te komen wat je nou eigenlijk bent. Nou ja, ergens is daar natuurlijk een label op plakken ook helemaal niet nodig. Maar hoe zie je jezelf als je kijkt naar wat doe ik, wat ben ik? Wat is het eerste misschien wat bij jou omhoog komt? Oeh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. <laughs> ja, het, het als je ook zoveel denk, doet dan... Ja, ik denk eigenlijk gewoon, ik ben gewoon Sabrina... Ja, precies. Ja, en ik, ja, en ik, De levenskunstenaar. Ja. Ja, ja, <laughs> ja en ik... ik um, ja, ik doe eigenlijk... Nou, het klinkt een beetje stom om te zeggen... ik doe gewoon waar ik zin in heb. Want dan nou, klinkt ja. het een beetje alsof ik uh, er niet over nadenk. Ik denk er ook wel over na. Um, maar ik vind het gewoon vooral heel erg leuk... Uh, om uh, veel verschillende dingen te doen. Ja. En daar geniet ik gewoon ontzettend van. Um, eh, dus ja, wat doe ik? Ik heb in het verleden. Dat is misschien helemaal niet meer te vinden op internet. Maar ik heb in het verleden ook concerten georganiseerd. Oh, wow. Uh, ja, dus ik. Ja, ik vind het gewoon heel erg, heel erg leuk om verschillende dingen te doen. En ja. Maar dan is het toch een rijkdom als je altijd weer opnieuw je passie kan volgen? Het uh, zij met schrijven, het zij met. Dat is zo leuk als je veelzijdig bent. Klopt. En dat ja. je de luxe hebt om. Um, je dan in te verdiepen op een bepaald pad. En als dat pad belopen is, dat je denkt. Hé, hey, wacht even, dan nou ga ik weer wat anders. Het is toch prachtig? Ja, het is en dat een... het allemaal mooi is en goed is. En... Ja, ja. ja, klopt. En een keerzijde daarvan is wel dat soms mensen proberen je te definiëren. Van, nou, mm, ja. wat doe je nou eigenlijk? Wie ben je nou eigenlijk? Nou, zo hebben ook. Zo begonnen ja. wij natuurlijk ook. Definitely ja, erop. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat, ja. dat, dat is dat geen, vind ik dat gewoon heel lastig. Er is geen hokje ja. voor. Jij ja. nee. ja, nee, ja, ja. loopt alle hokjes even in en weer door. En in en door. Ja. Ah, ja. Ja, het hokje ja. wordt gewoon steeds groter. Dat en kan past ook, dat kan je ook meer bij. Ja. Ja, ja. Is. op een schapenhok. Net als vroeger, wat je had met, uh, met zwemles... had je ook een schapenhok. Oh, ja. Je kon met je eentje in een hokje, maar je kon ook in het grote schapenhok. Nou, ik, ik denk dat jij op, uh, het hokje onderhand inderdaad, op een schapenhok lijkt. Nou, <laughs> ja. ja, ja. Veel ruimte. <laughs> ja, maar ook even voor de luisteraar, we hebben het dus gehad over uh, je boeken, mm -hmm. hè? moeten we eigenlijk zeggen. Um, maar daarnaast doe je ook nog uh, fotografie. Klopt, natuurlijk. Um, en daarin ben je dus ook weer heel veelzijdig. Uh, want ik ging even heel stiekem op de website uh, gluren. Op je website, I, I see you. Zie je als in de zee, in het Engels. Um, maar daar staan ook heel veel verschillende dingen. Uh, maar wel met een soort focus naar de natuur. Zeg ik het correct als ik dat... Ja, klopt. Ja, ik, ja? ik, um, uh, uh, ik werk als kunstfotograaf. Mm -hmm. En daar uh, werk ik eigenlijk vooral uit vanuit persoonlijke thema's... waarvan okay, ik denk ja. dat die universeel zijn. Dus dat andere mensen zich daar ook in herkennen. Mm -hmm. En dat... Um, ja, uh, vind ik het meest eigenlijk ook... in de, in de natuur. Mm -hmm. uh, dus dat probeer ik dan te vertalen. Uh, en daarnaast... doe ik ja, gewoon... ik weet niet of het gewoon is, maar ook fotografieopdrachten. Mm -hmm. Dus ik fotografeer... trouwerijen of gezinsshoots. Uh, dat soort dingen. Uh, maar ook honden. ja. <laughs> Dus, uh, ja. ja, want daarmee heb je ook uh, een poosje meegedaan met Sandford Art, hè? Klopt. met uh, hondenfotografie. Ja. ja, klopt. Had je veel, uh, veel aanloop daarmee? Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. ja uh, want het is moeilijk om, uh, om, je hond, om van je hond een goede foto te maken. Dat, als, als je dat zelf lukt, dan heb je echt een unicum in zijn hele leven, want... Uh, ja, een, een foto van een hond maken, een mooie foto van een hond maken... is gewoon afgrijzelijk af, moeilijk. Terwijl uh, ik heb foto's gezien die, die daar stonden van jouw hond. Mm -hmm. En dan dacht ik, hoe krijg je het voor elkaar? Om... Ja, want dat is natuurlijk ook. je kan niet tegen een hond zeggen... nou, doe even je kin een beetje omhoog, nee. een beetje naar de zijkant. Dat is gewoon, uh, je moet echt het om... moment pakken daar dan, ja, denk klopt. ik. En dat vind ik ook altijd wel een verademing. Want een hond wordt niet ongemakkelijk. Dat is ook zo. Dat is met mensen soms nog lastig. Denk ik denk oh, hoe ver kan ik gaan? Hoe ja, ver ja. kan ik? Want dat vind ja, ik altijd wel... Ik ben, ik ben best gevoelig, dus ik mm -hmm. kan mensen best wel aanvoelen. En op een gegeven moment denk ik... Oeh, oké, okay, we moeten niet te veel uh, nu gaan uh, instrueren. Want anders dan wordt iemand ongemakkelijk. En dat is ook altijd wel wat je op een foto ja. ziet. Ja, of klapt iemand dicht natuurlijk. Precies, ja. ja, ja. Dus, uh, en met een hond, ja, een paar koekjes. Uh, Doen honden, hè? Ja, <laughs> ja heel ja. veel geduld, dat wel. Maar ja... Dus, uh, ja, echt ja, heel ja, leuk. ja mooi Ja, nee, maar... jullie zitten me nou alle twee vragen aan <laughs> te kijken. Sorry. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, ik dacht, ik ben al zoveel aan het woord geweest. Ik weet niet of jij nog iets hebt waarvan je zegt... Uh, nou ja, uh, uh, uh, weet ik veel. Het gaat natuurlijk. We hebben je uitgenodigd omdat, omdat jouw boek pas is uitgekomen. Hè. Je had een, uh, een presentatie... Uh, ik, ik viel stijl achterover van het uh, aantal mensen wat daarop afgekomen <laughs> was. Ik denk, nou, dat wordt een heel klein clubje. Maar uh, je hebt uh, mijn kant bijna een zaal vol. Klopt. En uh, iedereen was, was enorm geïnteresseerd. En er stonden hele rijen om je boek uh, aan te schaffen. En, uh, want ik, ik hoorde je zelfs nog zeggen van... oeh, ik moest ook nog een paar boeken weggeven. Ik hoop dat ik het red. Ja. <laughs> uh, um, ja jouw boek, ik ben erin begonnen. Ik lees niet zo heel snel. Dat is een, dat is een nadeel. Ik, ik kan maar heel weinig lezen. Uh, niet, niet omdat het technisch niet kan... maar omdat ik in mijn hoofd een paar klappertjes heb gehad in het verleden. Um, maar het, het, het viel mij op als eerste. Ik denk, huh? Fred Rozenhart in het voorwoord. Wat ontzettend leuk dat hij dat voor jou wilde doen. Absoluut. Ja. ja, ja. En, en, en als je het over een levenskunstenaar hebt... Zo. Dan is hij voor mij zo. echt het voorbeeld van een levenskunstenaar. Ja, ja. Daar, daar, ja, daar sta ik ook volkomen achter, achter ja. jouw uitspraak. Want dat is gewoon zo. Ja, dat, uh, ja zeker. Ja, ja dus, dus wat dat betreft... eigenlijk sluit hij naadloos aan bij de titel van jouw boek. Ja. En... Uh, ja, nou jij, jij, jij volgt denk ik meteen op nummer twee. Want ja, zo veelzijdig als hij is op zijn vlak, ben jij dat weer op, op jouw vlakken. Dat vind ik een enorm compliment. Ja, nou, maar het ja. is wel zo. En, uh, maar dat, dat, dat boek, het, het, het leest op zich. Ik heb altijd moeite met boeken. Maar jouw boek leest makkelijk weg, omdat het kleine, compacte verhalen zijn um, die uitdagen om te weten hoe het afliep ah. en, en hoe het zich ontwikkelt Weet je wel? Want, want elk verhaaltje is, is ja, iets wat zo herkenbaar is. Hoe vaak maken we in ons leven wel niet mee... dat je tegen uh, je huisgenoten of vrienden zegt... wat ik nou meemaakte, maar we doen er niks mee. Hè? Je vertelt het en klaar. Maar jij schrijft ze op. En dan ook nog op een manier dat je uh, als lezer... dat je het van A tot Z kan volgen. Dat je ook begrijpt dat je in zo'n situatie terechtkomt. Maar waar je natuurlijk benieuwd bent is... Uh, hoe, hoe, hoe ben je daar weer uitgekomen, weet je wel? Ja, ja. En dan gaat het verder. En, ja, ja. Ja, ja. En, en dat stopt ook weer mooi. Dan hoef je ook meer hoef je eigenlijk niet te weten. Het, het, het, het heeft een begin, een eind en een heel leuk tussenstuk. En het is hartstikke kort. Dan denk ik, hoe knap is dat... Om dat op papier te zetten. En het, het is een heel boek vol. Want het is een behoorlijk dik boek geworden ook nog. Hè? Ja, daar verbaasde ik me ook over. Ja. <lacht> ja, ik, ik had verwacht ja. dat, dat, uh, dat... het uh, Ja, jij, jij had die aankondiging gedaan. Hè, en dat je een, een presentatie zou houden. En ik, ik had gewoon een heel dun boekje verwacht. En ik, ik denk, wat krijgen we nou? Dat is een hartstikke <lacht> dik boek, man. Ja, ja. ja en het, het mooiste dat... denk ik ook nog aan, aan dit boek. Of in ieder geval dit stijl. Uh, deze stijl in boeken uh, is natuurlijk, het is niet af. Nog, ik bedoel, jouw leven is een voortvloeiend verhaal. Ja, ja, dat is waar. Uh, En wij hebben hier een inblik gekregen in een, een paar verhalen of dingen die je hebt meegemaakt. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon nog, ja, gaande. Ja, het is grappig dat je dat zegt. Want ik, ik, ik voelde eigenlijk een soort, uh, nou, niet per se teleurstelling. Maar ik had het, uh, ik had het uh, manuscript, zeg maar opgestuurd naar, mm -hmm. de, naar de drukker. En ik dacht ineens, oh nou ben ik klaar, Nu hoeft niet meer te schrijven. Ja. En toen dacht ik, meteen dacht ik ook, nou, maar dat is niet waar. Je kan nee, gewoon door blijven niet. schrijven. Ja, natuurlijk. Ja. ja, ja, Het dus ja, ja. weer 15 jaar. Ja, met, maar, nee, maar ja, goed. Als je, maar, als, je, maar ja. als je nog ja. langer had gewacht, dan had het een omnibus geworden. We hadden dus ja. de meesten niet meer naar, mee naar huis kunnen tillen. <laughs> nee, Voor maar is elke een, dag een, een verhaaltje. Ja, precies. Ja, zo'n verhaaltje voor het slapen slapengaan. Ja, die boeken die je ja, vroeger ja, had als kind. 365 ja. aardjes en zo. Ja, ja, ja. ja precies. Ja. Dat bedoel ik. Ja. <laughs> We gaan heel even uh, luisteren naar een nummer... dat ik ook voor jou heb uitgezocht, Sabrina. Uh, van Sarah Hickman. Learn You Like a Book. where you lived and the friends you made and how'd you get that scar above your eyes met Learn You Like a Book. Nou, Jullie begrijpen thuis allemaal vast wel... of aan de, aan de radio... Uh, jullie begrijpen vast wel dat uh, deze titel gelinkt is... aan uh, onze gasten van uh, dit uur, Sabrina Vermeulen. Uh, zij is hier om te vertellen over het uh, laatste boek... wat ze onlangs uh, gepresenteerd heeft... Uh, de levenskunstenaar, maar we hebben net begrepen... dat er alweer een nieuw boek onderweg is. Vertel daar eens iets over, Sabrina. Uh, ja, dat klopt. Um, ik heb dus begin 2025 heb ik een actie gedaan... Uh, met het idee twee boeken te maken. En uh, het tweede boek is een uh, gedichtenboek uh, met fotografie... Uh, waarin er waarschijnlijk wat minder gedichten komen... dan ik in eerste instantie bedacht had. En wat meer fotografie. Mm -hmm. uh, en het bijzondere is, dat is best wel een zoektocht... waar dat nou eigenlijk over gaat. Uh, uh, ik heb op een gegeven moment dacht ik... oh, ik ben bijna bij, uh, bij de vormgeving. Ik uh, neem een coach in de arm. En uh, zij gaat me dan helpen met hoe precies... die, die schikking van de foto's en de mm -hmm. gedichten... Uh, coach zou een coach niet zijn als die jou uh, ook zou bevragen... van, maar is dit nou eigenlijk wat je wilt? En uh, uh, toen ging ik daarover nadenken... Hè, en uitspreken wat ik dan eigenlijk voor ogen had. En toen zei zij: ze, ja, maar dan is dit wat er nu voor je ligt... is niet uh, wat je zegt dat je voor ogen hebt. Dus dat was oh, interessant. Wow. Ja. <laughs> ja, dus toen uh, uh, hebben we even gehusteld. En uh, nou, ik wil niet zeggen opnieuw begonnen... maar met, met andere ogen gaan kijken naar wat ik eigenlijk... Wil mm -hmm. En in dat boek, uh, ik heb uh, uh, recent een nieuwe artist statement daar ook voor geschreven. En het gaat eigenlijk over de uh, uh, liminale ruimte. En dat wow. is een heel ingewikkeld woord. Ik kende <laughs> dat woord ook niet. Uh, m, m, maar dat betekent eigenlijk tussenruimte. Okay. Dus uh, op het moment dat iets niet meer is wat het was, maar nog niet is wat het wordt... Dat is die liminale ruimte. Of luminale ruimte moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, um, en uh, dat vond ik heel interessant om daar uh, mijn boek over te laten gaan. Ja, wauw. Uh, en en uh, uh, ja, dus dat is uh, waar dat over gaat. Dus eigenlijk over het, uh, het, het, het worden, maar ook het omarmen, misschien wel van, die, uh, van dat moment. Hè. We, we willen vaak. Dingen eigenlijk uh, vastleggen en zeggen, uh, doelen stellen. Ja, nou, heel en door naar het eindpunt. Natuurlijk. Precies, door naar ja. het eindpunt. Maar juist die, die, die ruimte waarin je eigenlijk niet weet wat iets misschien wordt, waar ik letterlijk nu met dat boek in zit, eigenlijk. Ja. Uh, uh, ja, dat vind ik heel interessant om dat te onderzoeken. Nou, ik nou, vind zeker, het knap dat, ja. je, dat je daarin durfde. Daar. Ik zou niet weten wat ik zou moeten doen. Ja, ik ah. vind, mijn, mijn hoofd ging meteen naar het, uh, naar het schip van Theeshuis. Schip van nee. is dus het idee: um, als je het schip hebt, maar er gaat iets kapot en je moet het vervangen met een ander, andere plank, hoe lang duurt het dan voordat het schip niet meer het originele schip is? Oh. Uh, dus daar moest ik meteen aan denken, want dit is eigenlijk wat, uh, ja, het is een soort psychologisch ding wat je kan bespreken. Maar eigenlijk gaat het in discussies die ik heb gehad over het Schip van Teeshuis nooit over dat middenstuk. Oh. Het is inderdaad: wanneer is het één, wanneer is het het ander. Uh, dus daarom vond ik dit heel mooi. Dat ik dacht van ja, ik heb eigenlijk daarin ook nooit meegenomen. Maar wat, wat gebeurt er dan eigenlijk in dat tussenstuk? In dat tussenstuk, ja, in ja. Die ja. groei. Ja, ja. en ik, ik gebruik dan eigenlijk... Uh, of ik niet eigenlijk, maar ik, ik gebruik de zee en de kust... Uh, als, als symbolische, uh, metaforische uh, vormgeving van ja. die tussenruimte. Want daarin, je hebt de zee en je hebt het strand. Maar je hebt ook een vloed... Het ja. gaat heel erg ja, in elkaar over. Nou ja, het ja. verandert natuurlijk constant ja. van vorm. Ja. Dus, uh, ja, Nou, juist, mooi. Ja. We zijn benieuwd. Um, ja, voorlopig, uh, dit boek is uit. Ja. Klaar, afgerond. Um, heb, je, heb je het boek bij je? Zou je een stukje willen voorlezen? Ja, ik heb het. Uh, ik heb het dat dat uh, onze luisteraars een beetje een idee krijgen... van uh, wat, wat ze kunnen verwachten als ze het boek van je gaan kopen. Ja, Um, ik, uh, ik ga een verhaaltje voorlezen. <laughs> en het heet de uh, groeien, groeiende uitgestelde moedjes. Het is altijd een ontwik ontwikkelend gebeuren. En niet altijd per se waar je je tijd wilt besteden. Het zijn de moedjes die je uitstelt, ontkent en afstelt. Het wonderlijke is dat de uitdrukking, alles wat je aandacht geeft groeit, hier niet van toepassing is. Integendeel, als je het negeert, wordt het hoe langer hoe erger. Alsof het een le levend organisme is dat zich exponentieel ontwikkelt als je het geen blikwaardig kunt. Tot je geen kleding of een sec meer hebt. En dan moet je ineens de meest, in de meeste gevallen weer dat moeten. Soms kan het verward worden met lijsten. Fotolijsten. Toen ik schamperend opbichte een lijstenfettig te hebben, schreeuwde een vriendin, <lacht> ik ook. Verbaasd over mijn gesteunde obsessie opende ik een monoloog waar ik ze vond, meestal op straat... als een afgedankt en onbezield object. Van hout en hoe dat mooie hout dan tevoorschijn komt... naar een grondige schuurbeurt. De vorm en de details, strak geverfd of juist afgebladerd. We bleken het over een ander type lijst te hebben. Niet per se van materiaal. Nee, echt van een ander kaliber. Eentje waar mijn hart niet sneller van gaat slaan... maar er juist stil van staat. Al doe ik nog zo mijn best... Word ik productiever in minder tijd? Er lijkt, al, lijkt alleen maar meer bij te komen. De oneindige to-do-lijst. Ik word er moedjesloos van. <laughs> Reflecterend als ik ben, vroeg ik me af... waarom de relatie tussen mij en de to-do-lijst zo precair is. Al snel kwam er een antwoord. Ik hou van, gewoon van going with the flow. Organisch en niet georganiseerd. Geen vaste omlijnde taken in een vooraf geïnitieerde volgorde... maar vliegen van links naar rechts en ondersteboven... Buiten de omlijsting van een papier. Onze normen en waarden komen gewoon niet overeen. Ik doe echt een poging tot goede communicatie. Maar van de papierzijde blijft de enige vorm van compromis vooralsnog uit. Wow. wow. Oh, oh, oh, oh. Jeetje. <laughs> jeetje, wat, wat een verhaal. Ja, hoe, hoe, hoe kun je woorden uh, zo in zinnen schrijven? En ja, dat het. Jeetje, ja, nou, ik ben even. Nou ja, onder de nee, ik zit ook even. Uh, <laughs> ja, ja, ja. ja. ja. Nou ja, mensen, willen jullie ook zo onder de indruk zijn... van het werk van Sabrina Vermeulen? en uh, um, Niet alles is zo hè, dat je er heel erg bij na moet denken. Dit is echt iets waar je even je gedachten goed... Ja. want er zijn ook hele luchtige verhalen Klopt. tussen... die heel makkelijk weglezen. Um, Sabrina, hoe, hoe kunnen mensen jouw boek bestellen? De um, Levenskunstenaar. Ja, vooralsnog is dat via mijn website... Uh, je noemde het net al. Ik heb ook nog een andere website die gelinkt is aan deze website. Die is misschien wat makkelijker ja. te noemen. <laughs> uh, en dat is sabrinavermeulen.nl. Lekker makkelijk, gewoon mijn naam. Okay. Uh, en daar vind je het boek in de webshop. Hartstikke goed. Ja, nou, ik hoop dat heel veel mensen hem gaan kopen. We hadden eigenlijk een paar weekjes eerder moeten zijn. Hè, hadden mensen het onder de kerstboom kunnen leggen. Klopt. Ja, dat is jammer. Ja, maar het, is, uh, maar... het is nooit te laat om jezelf een cadeautje te geven. Nee, dat is waar. Ook dat nog. Ja, ook dat, dat nog. Ook ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Je mag jezelf best verwennen. En er is vast wel altijd iemand jarig dit jaar... waarvan je denkt, van die heeft alles al. Nou, dan weet je nu wat je kunt geven. De Levenskunstenaar. Een heerlijk boek. Wat, wat, uh, wat je doet lachen, wat je even doet nadenken... en uh, ja, wat van alles thuis is. Sabrina, is er nog iets wat we hadden moeten vragen? Is er nog iets waarvan je zegt: van ja, maar dit wilde ik nog graag even vertellen? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. <laughs> nou, nou okay. kijk dan. <laughs> ja, dankjewel. Nou, dan danken wij je voor je komst. Ik vond het heel leuk dat je onze uitnodiging aannam. Zeker. En uh, wij gaan lekker verder lezen in je boek straks als we weer thuis zijn. Ja, en, en dus uh, eigenlijk als conclusie: wij begonnen natuurlijk met de vraag, oh maar. Wie is Sabrina Vermeulen dan? En wat, wat doet ze dan? En uh, waar zit dat labeltje? Uh, dus in de conclusie. Uh, er is geen labeltje. Go with the flow. Precies. Gewoon doen waar je van houdt. Uh, en, en dan maakt het niet uit uh, hoe je genoemd wordt. Nee. Toch? Ja. Ah, ja. Een voorbeeld voor velen. Precies. Een voorbeeld voor velen. Je krijgt het dan wel erg druk. Maar dat maakt niet uit. Dan, uh... Want je hebt het wel hartstikke naar je zin. Zo is dat. Zo is dat. Ja, lieve luisteraars, uh, dit was dan Sabrina Vermeulen... die zojuist het boek De Levenskunstenaar heeft uitgebracht. Wij gaan verder met het programma. We gaan even luisteren naar een ontzettend leuk liedje... wat ook weer te maken heeft met Oud en Nieuw. Nou, en als ik zeg wie het uh, uh, gaat uitvoeren... dan weten jullie al dat je echt heel goed, goed moet gaan luisteren. Oud en Nieuw van Dr. Anders P.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 het gemoedelijk hurken bij zeer kleine dorken En het strooien van zaad voor die episcopaat of de veiligheidsraad Het trakteren op eetjes van fatsoenlijke meisjes Het verdalgen van luizen in verpleegstertenhuizen. Het sorteren van brieven aan volle dieven Of het vangen van bares voor beroepskastenaars Het is het oude liedje bij de komst van het nieuwe jaar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 in heilige grotten, het proesten en gillen om tyfusbacillen. Het stichten van brand in een straatcollectant of een zeepfabrikant. Het laten verhongeren van werkende jongeren. Het hanteren van zwaarden op een aantal bejaarden. Het schieten met kogels op gebrekkige vogels. En het kerven in het vlees van een senegalees. Het is het oude liedje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 Bij honden, het knepen in benen van sofrainen uit wenen. Het verjagen van gluurders bij vakbondbestuurders. Het werpen van grint naar een beeldhouwerskind, och het is maar een hint. Het bedelen met centen van gastritis-patiënten. Het verpakken in kisten van popvocalisten. Het bereiden van zevis voor Angela Davis. Het storten van vuil op Joop Danel. Het verzorgen van reizen. Romans en Gijzen, het stompen op ogen van bedrijfspsychologen, het drogen van tranen bij Venezolanen, het verwerken is soep van een mimische groep, onder vrolijk geroep, het grappen vertellen aan Noord-Ierse rebellen, het plastificeren van alleenstaande heren. Het serveren van koffie voor de prijs van een toffie. Het gebruik van een staaf op een choreograaf. Het verhuren van kamers, liefst aan Surinamers. Het opstaan in trainen voor mond en een grenen. Het gemoedelijk harken. Ja, ja, dat was dokter de Spee, een liedje voor het nieuwe jaar. En uh, we gaan nu voor de eerste keer in dit jaar eens kijken wat uh, Weerman Rico zegt, wat ons te wachten staat met dit weer. Ja, ik, ik, uh, ik denk dat we de bikinis voorlopig nog wel in de kast kunnen laten, tenzij je uh, naar het zwembad gaat. Maar uh, Weerman Rico, die zegt, we zijn begonnen aan een winterse periode en vandaag trekken buien over. En deze zijn winters met hagel en sneeuw, soms natte sneeuw. En lokaal is het wit. Ook is onweer mogelijk en het wordt maximaal 3 graden, maar tijdens stevige buien is het kouder. Ook morgen talrijke sneeuw en hagelbuien en lokaal ook onweer. Vooral landinwaarts wordt het wit, direct aan zee gaat het vooral om natte sneeuw, maar het kan ook zomaar tijdelijk wit worden. Het wordt 2 graden. Na een nacht met vorst komt het ook zondag weer tot sneeuwbuien... en tussendoor schijnt de zon en is het opnieuw hooguit 2 graden. Ook volgende week is het aanhoudend winters... met in de nachten lichte tot matige vorst... en overdag temperaturen vaak de hele dag een graadje onder nul. Verder af en toe zon, maar ook regelmatig enkele sneeuwbuien. Ja, dus kortom, we kunnen niet anders concluderen... De winter is begonnen. Dit was het weerbericht volgens Rico Schreuder. En dan nu You Laurie met de Buddy Bolden's Blues. Thought I heard Buddy Bolden sing.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 Ja, ja, ja. Buddy Bolden's Blues van U. Laurie. U ja. kent hem wel, hè? Doctor Dr. House. House. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ook zo'n veelzijdig mens. Creatief en. en uh, ja, uh, begaafd. Hoe noem je Ja, begaafd. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Beschaafd, begaafd. Beschaafd, ja, nee, begaafd, ja. Ja. Uh, um, Lea. Ja. Heb jij uh, nog wat nieuws meegenomen? Toevallig. Zeker nieuws. wat nieuws. Ehm. Um, we beginnen even met wat, wat uh, nou ja, minder nieuws. Wat Want dat? helaas moest een traditie voor de tweede keer afgeblazen worden... Ja. door de heftige weersomstandigheden. Want de traditionele nieuwjaarsduik kon niet doorgaan. En heel veel deelnemers en vrijwilligers... die enorm hun best hadden gedaan met de voorbereiding... moesten dus teleurgesteld worden. Ja. Het was te gevaarlijk om de sprong te wagen. Toch zijn enkele mensen wel het water ingegaan... Maar waarschijnlijk waren dit doorgewinterde zwemmers die al dagelijks een duik in zee nemen. Ik moet er echt niet aan denken. Ja, maar <laughs> maar als je, ik ik als was je, het niet in ieder geval. Ja, het schijnt <laughs> toch als je het gewend bent dat het heel lekker en verslavend is. Ja, nee, nou ja, echt gezond. Dat je er ook helemaal van opkikkert. Ja, ja, ik kan het me ook niet voorstellen, maar goed. Over de kou gesproken. Ja. Want ook dit jaar was er weer het gezellige fluit. Ketelcurling. Curling, ja! uh, toernooi op de ijsbaan in Zandvoort, ook ja. op het ijs. Uh, na twee spannende voorrondes konden uiteindelijk de beste teams de strijd tegen elkaar aangaan. De uiteindelijke winnaars van het jaar 2025, en dus de dertiende editie, waren de deelnemers van team Beach Club 10. Gefeliciteerd. Cool. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja, want overigens zit er ook een team mee van ZFM. Uh, maar uh, ja. Ja, wij waren niet opgewassen <laughs> tegen de geroutineerde tegenspelers. Dus in de eerste volgende uh, lagen wij eruit. Ja. Uh, wel ja. één, we hebben één wedstrijd gewonnen van de drie. Ja, dus dat, dat is waar. Dat, ja. was, dat was toch niet genoeg. En nee. ook niet met genoeg punten. Ik geloof dat we een paar nee, punten acht zaten. punten of zo. Totaal. Ja. De... Nee, ja, het, was niet, ja. het was niet goed. Volgend jaar nog een keer proberen. Zeker. Dan gaan we een beetje meer oefenen, denk ik. Heb jij nog tijd voor nog een nieuwtje? Jazeker. Want op vrijdag 2 januari, vandaag, wordt de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie... in de Dorpskerk aan het Kerkplein georganiseerd. Vanaf half acht s avonds bent u welkom. U kunt naar binnen via de ingang aan de poststraat. De burgemeester houdt rond 8 uur zijn traditionele nieuwjaarstoespraak. DJ Lady Mix verzocht de muziek en lokale ondernemers zorgen voor de catering. Ook zijn er veel verenigingen en organisaties aanwezig... Het is een goed moment om elkaar te ontmoeten... en samen het nieuwe jaar te beginnen. Ja, en uh, het is voor alle Zandvoorters. Hè? Dus uh, niet alleen maar voor mensen van organisaties en zo. Het is echt voor alle Zandvoorters. Hé, hey, weet je wat ik me nou trouwens afvraag? Nou? Als het nou echt zo gaat vriezen en een lange periode... zou er dan weer een Elfstedentocht komen? Ik, oh. ik, ga, het, ik ga het eventjes... Uh, weet je wie daar een goede vraag over heeft? Nou? Herman Vinkers. Oh,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 Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook wel niet zo groot. Het belangrijkste verschil is dat een schouwburgpubliek zichzelf hard overschat. <lacht> Eerste couplet van Elfstedentocht gebeurt niks ellendigs. U zal zien, er valt niks te lachen. Steeds weer als er vorst is, denkt de Fries vorst. En controleert het water op de dikte van de korst. Koorts in elf steden...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 Ja, dit is dan toch kennelijk al gauw zo'n compleet waarvan je zegt, had van mij niet gehoeven. <lacht> zo'n couplet waarvan je al gauw zegt, goh dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. <lacht> Weet ik dat, houdt u daar rekening mee, schrijven is schrappen en zo schrijven we dus onze liedjes. Mrs. Jones, wat een prachtig nummer was dat toch? Um, we zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van Even Rust aan de Kust. Maar we hebben nog een uurtje. Na het nieuws en de reclameboodschappen zijn we snel weer bij u terug. We hebben weer een gast, een Zandvoortse artiest die net een nieuw nummer heeft uitgebracht. En... Um, we hebben nog wat uh, huishoudelijke mededelingen. En natuurlijk ook uh, wat uh, cultuurtips die we hebben meegenomen voor u... om lekker te genieten van theater of muziek. Ik zou zeggen, neem even een kopje koffie. We zijn zo dadelijk weer bij u terug. Niet weggaan, hè? Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken.